9 uur, net wel met het NOS-journaal.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 gezien van de aangekondigde suikertaks.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 In Rozendaal is een kinderfeestje in een gymzaal uitgelopen op een drama. Een kind van anderhalf werd geraakt door een vallend deksel van een turnkast en overleefde dat niet. In de gymzaal werd de verjaardag van een kind van zes gevierd onder toezicht van een paar ouders. Tijdens het feestje liep de peuter ongemerkt de opslagruimte met turntoestellen in. Daar viel de deksel van de turnkast op het kind. In de Eredivisie heeft RKC thuis met 4-0 gewonnen van FC Utrecht. De ploeg uit Waalwijk stond na vijf minuten al op 1-0. En in het laatste kwartier scoorden de Brabanders nog drie keer. Utrecht was tot nu toe in uitwedstrijden nog ongeslagen. Drie andere wedstrijden in de Eredivisie zijn nog aan de gang. Het weer vanavond vanuit het westen buien. Morgen op de meeste plaatsen droog met zonnige periode. Het wordt zo'n 10 graden. Ook na morgen overwegend droog met geregeld zon. Welkomt er kans op nachtvorst. Dit was het NOS-journaal.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 Dan zijn we weer en we gaan eerst naar Den Haag. ADO AZ, Henk Kok... Nog steeds een voorsprong voor Adel Den Haag met 2-1. Het is armatierreugde voetbal. Er valt weinig te genieten, maar toch kreeg voor AZ Koetmond stond juist een kans, maar de bal werd gekeerd door Svenkels. En zo blijft het voorlopig 2-1. Nog doelpunten gezien in Nijmegen was Vigelen. Jawel, maar ze gingen niet door. Armatieros met een omhaal scoorde, maar werd afgekeurd dat doelpunt vanwege een gevaarlijk spel. Omdat hij niet alleen de bal raakte, maar ook het hoofd van even zijn tegenstanders. En hoofdig gesproken Bruns en Van Eijden met de koppen tegen elkaar. En verzorging in het veld voor beide heren in Nijmegen 0-0. Willem 2 is beslist, Frank Vierleid. Ja, en we moeten nog een half uur. 3-0 voor VVV Willem 2. Daar heeft Jurgen Streppel twee wissels toegepast. Missie Jan erin, Sanusi erin. Huscher en Vossenbelt eraf. eens kijken wat dat teweeg gaat brengen. Tot 11 uur, NOS langs de lijn met Ronald Boot. He started the day with a mood and a shake. He was fine. Hé Het is 2-2. Een doelpunt van Altidoor. Hij had vier wedstrijden lang niet gescoord. Maar nu maakt hij de gelijkmaker. Tegen Ado Den Haag. Hij zet Beugelsdijk weg met zijn sterke lichaam. Beugelsdijk is ook niet een kleintje. En dan schiet hij oerhard te raak van dichtbij in het doelgebied in de verste hoek. 2-2. Walking along with his soul in his lungs van Polyphonic Spree. En die plaat moest worden onderbroken door een doelpunt van AZ Hancock. Ja, een schitterend doelpunt. Ik kan dat mooi even vertellen. Omdat Esteban de Doeman van Aze nu even verzorgd moet worden. Ik kwam in botsing met zijn eigen verdediger, viergever en van Duinen. De invaller voor de Poupon. Het was een schitterend doelpunt van Altidore. Hij werd aangespeeld in het doelgebied. Dus binnen het vijf meter. Een beetje aan de rechterkant van het veld. En het was helemaal uh, geen bal waar hij... Nou, het leek er van vanken Daar kan ik helemaal niks mee. Maar hij zet de beugelsdijk weg. Er stond nog een andere verdediger. Die stond ook uh, tegen Altidore op te boksen. Maar Altidore is oer en oer sterk. En al vallen met het linkerbeen. Halen. Had hij geweldig uit. Een klasse een werelddoelpunt van Altidoor. En er zat zoveel vernijning en zoveel gramschap in. Hij had heel weinig bespeelbare ballen tot dusver gehad in deze wedstrijd. Dit was eigenlijk ook geen bespeelbare bal. Maar hij maakte er 100% een score van. En zo is AZ toch op een stand gekomen van 2 tegen 2. Esteban is weer opgelapt. Dus de wedstrijd gaat gewoon door. AZ heeft er nog toe heel weinig gecreëerd. 2-2 is misschien wel de juiste verhouding. In een wedstrijd waar niet zoveel amusement aan valt te beleven. Al mag je ook. Ook wel weer blij zijn dat je in elk geval vier doepen hebt gezien. De bal die wordt achterom rondgespeeld. Die komt nu bij 4-gever van AZ. Die gaat weer in de breedte. We spelen nog eens een keertje. En dan eindelijk gaat die bal in de middencirkel naar Rijn. Weer even terug naar 4-gever. Er wordt een beetje druk op de bal gezet door Ado en Haag. Dan maar in de breedte naar Koetmanson. Berens was erg boos toen hij gewisseld werd. Dat zag je aan die Berens. Maar Berens, met 1 in het begin van de wedstrijd, was die eindpaas niet al te zuiver. En Rosheuvel is zijn vervanger. Rosheuvel viel de vorige week ook in tegen VVV. Dat deed hij niet onaardig. Ik kijk maar eens naar het scorebord. We moeten nog ongeveer dik 20 minuten voetballen. En de stand gelijk Den Haag AZ 2-2. NEC Heracles, het is nog steeds leuk hè Bas? Ja, ik vind echt dat er genoeg uh, te genieten is. Het is nog wel 0-0. Dat had... Echt 1-1 of desnoods 2-2 kunnen zijn. Ik vind dat Heracles wat verzorgd voetbalt, Maar NEC gooit onwaarschijnlijk veel energie in de strijd. Jaagt de tegenstander over het hele veld op. En zo ontstaat er een vrij openaardige wedstrijd. Zo even goede kans voor Luis Pedro. Die echt bezig is aan een goed duvel. Zijn tegenstander wil echt dolt. En uiteindelijk met een schot vanaf de zijkant de buitenkant van de paal raakt. Nu een vrij schot voor NEC met Koolwijk achter de bal. De bal komt indraaien bij de tweede paal. Daar is Platje. Die ramt hem wel een keer uit de lucht. Maar hoog over. En die vindt dan dat die bal nog eens aangeraakt door een tegenstander. Dat blijkt inderdaad het geval. Dat signaal wordt door de scheidsrechter Sanders overgenomen. Dus het levert NEC nog een hoefschop op ook. Zo even kreeg Rex voor NEC, NEC nog een aardige kans trouwens. Die een bal ineens uit de lucht plukte. Eigenlijk ongeveer waar Platje zo even stond. Meter of 5-6 van het doel. Een beetje aan de zijkant. Maar dat stond fijn of iets in de baan van het schot. En zo gebeurt er eigenlijk aan beide kanten wel genoeg. 23 minuten ruim gespeeld. 0-0 de stand. En een hoefschop dus voor NEC, die gaat genomen worden van de overkant van het veld af door Leroy George. Die gaat dat indraaien doen. Van NEC stormen er nu drie het strafgoedbied binnen. De keeper, wat doet die keeper? Die zit mis. En er wordt gescoord door NEC. En die goal komt dan op naam van Ter Voorde. Omdat Pasveer eigenlijk wat twijfelt. Moet hij nou komen of moet hij nou niet komen? En waarom staat hij van NEC daar plotseling zo vrij? Nou ja, zo'n denkbeeld. En dan komt hij eigenlijk maar half. Maar kan je ook zeggen waarom is er van uh, Herekles niet eentje in staat gebleken? Dat had aan Riemstra moeten zijn om wat dichter in de buurt van tevoren te blijven. Dan had hij überhaupt niet kunnen koppen. Wat is allemaal achteraf zo makkelijk. Feit is dat er bij Herekles achterin voldoende misgaat. En dat dat voor tevoren een uitstekende reden is om te scoren. Dat is dit seizoen zijn eerste. Dat zal hem pak van het hart zijn dat dat nu na 25 minuten deze wedstrijd gebeurt. Want als spits wil je scoren en als dat zo lang niet lukt. Volgende week in Groningen kreeg hij ook nog een paar beste kansen. Maar ten voorde, hij scoort 25 minuten gespeeld. En NEC neemt de leiding tegen Heracles. De grote verrassing was de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Maar... Misschien uh, waren ze er wel niet klaar voor, Frank Vierleit. Nou, ze waren er zeker niet klaar voor. Want ze promoveerden echt per ongeluk als subtopper uit de Eerste Divisie via de nacompetitie. En uh, dan toch maar gewoon beginnen. Want je bent er toch tenslotte in de Eredivisie. En maar het beste van hopen. Inmiddels werd er al voorzichtig gesproken van versterkingen in de winterstop. Maar er is geen geld in Tilburg. Dus dan moet je heel erg creatief zijn. En zo creatief hebben ze ook al geprobeerd in de zomer te zijn. Het levert een al op dat niet is opgewassen tegen VVV. Want het is 3-0 na 67. 60 minuten voetballen. En Willem II heeft een ontzettend grote kans gehad. Maar dat is alweer heel lang geleden. Namelijk na een half uur spelen in de eerste helft. En we zijn nu nog maar een klein half uurtje verwijderd van het eindsignaal van deze wedstrijd. En Willem II moet een eerste serieuze kans na rust nog gaan krijgen. Nu zou dat eventueel kunnen. Als de bal op een meter of nou wat zal het zijn. 30 van de goal van Maanpa wordt neergelegd. En Willem II dus een vrije trap. Mag uh, gaan nemen. Er is uh, nog een wissel geweest. Aquili is er uh, ingekomen voor een verdediger van Buren. Die uh, in de, enorm in de fout ging. Waarna Lins een grote kans kreeg om 4-0 te maken voor uh, VVV. Maar hij schoot de bal uh, vervolgens tegen Van Buren op. En daardoor ging de bal uiteindelijk hoog over. Nu staat het muurtje van VVV op de juiste afstand. En er komt het schot uit de tweede lijn. Het gaat uh, meters naast. Maar een paar hoeft niet eens moeite te doen om naar die hoek te gaan. En weet ruim van tevoren al dat er niets aan de hand is. Dus de poging was weliswaar aardig maar van Brands. Maar dat levert uiteindelijk niets op voor Willem II. Zoals deze avond sowieso niets gaat opleveren. Want Willem II is niet opgewassen tegen VVV. Dat het kwaliteitsverschil ook in de score uitdrukt. Het is 3-0 in Venlo. In Den Haag is het nog spannend, Henk Kok. Nou, het is in elk geval spannend. Het is ook wel een gelijk opgaande wedstrijd. Of ik de indruk heb dat men wat voorzichtiger wordt. Het is in van Holler. Die gaat helemaal naar de linkerkant. Het is uh, Meijers. Die staat daar helemaal vrij. Het is de linker verdediger. Die zal de, de voorzet geven. Maar die voorzet die wordt uh, direct gepakt door Esteban. De voorzet vanaf de linkerkant. Wat te dicht op het doel. Door komt de voorhoede van Den Haag helemaal niks mee. Sherry niet. En ook uh, Van Duinen, de invallen niet. En dan gaat de AZ. Die gaat nu over de rechterkant. Het is uh, Rosheuvel. Rosheuvel kiest één. Ja, waar kiest hij eigenlijk voor? Nou, die, rost die bal gewoon over de Er kan niemand bij. Dus gewoon een doelschop voor Svenkels, de doelman van ADO Den Haag. Ja, Svenkels staat nog steeds in het doel. Coutinho is aan het herstellen. Hij heeft een bovenbeenblessure. is er lang uit geweest. Maar die spierblessure, ja, die is al bijna weer genezen. En dan denkt Coutinho dat hij gewoon weer de eerste doelman wordt. Maar dat is gewoon een kwestie van even afwachten. Svenkels gaat de doelschop nemen. Weinig kansen toch in die tweede helft. Ik heb nog wel eens waar twee doelpunten gezien voor ADO Den Haag en voor AZ. Maar het spel, de amusementswaarde, ligt bepaald niet hoog. AZ via Altijd door. Even een handje in de rug van Beugelsdijk in de rug van Altidoor. Maar Bossen heeft er in elk geval niet gezien. Laat het spel gewoon doorgaan. Bal in de verdediging van ADO. Den Haag even in de breedte gespeeld naar Omero. Wordt weer teruggespeeld naar Wormgoor in dit geval. En die kiest voor een crossbaas naar de linkerkant van het veld. Daar kan Meijers helemaal niet bij. Meijers is zo'n verdediger die in het jargon diep staat. Hij staat net niet linksbuiten maar hij staat over het algemeen wel erg diep. De ingooi is voor AZ. Halverwege hun eigen de speelhelft wordt uh, altijd door voorbereid. Die proberen hem wel door te koppen. Hij raakt die bal ook wel weer. Maar dan komt hij bij niemand terecht. Alleen bij een speler van ADO Den Haag. In dit geval is dat uh, Wormgoor. Die kiest voor een bal richting uh, Van Duinen. Die denkt even de bal te kunnen koppen. Maar hij raakt de bal weer niet goed. En zo heb je over en weer heel veel balverlies. Slechte basis, rommelige wedstrijd is het. En ik heb AZ in het verleden ook wel zien voetballen. Maar er zijn toch te veel toptalenten zijn er bij AZ vertrokken. Het voetbal is niet meer des Alkmaars. Zoals dat 1 en 2 jaar geleden was en zeker niet in het kampioensjaar van AZ. Het is ADO wat over de middenlijn gaat. Via Wormgoor komt de paas nog aan, mag je nog even kijken. Meijers moet die bal gaan voorzetten. Veel mensen in een 16 meter gebied. Gaat hij Marcellus, gaat hij hem uitspelen? Nee, legt die bal gewoon terug. Dat levert waarschijnlijk helemaal niks meer op. 2-2 voorlopig. Frank Wielaert.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 We zien je als je erop laat. Maar never to touch Alweer een, Frank? Ja, maar nu is het 4-1. Dus Willem 2 scoort in ieder geval tegen. Je moet even goed kijken hoor. Maar volgens mij is het euh, leven zoeken. Sanusi die je maakt voor Willem 2. Willem <middels> 2.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 And you let her go. Ja, is hij nu wel klaar? Let her go van Passenger was dat. <laughs> Het is uh, ondanks die ene goal van Willem 2 feest in Venlo. Hoe neem ik aan Frank Wille Ja, nog een kwartier te spelen. Niemand in Venlo die zich zorgen maakte over de zegen van uh, VVV. Jules Rijmerink komt erin. Die gaat zijn eredivisie debuut maken vandaag bij uh, VVV. Hij vervangt uh, de man die de goal maakte, de 4-0, uh, Ozan Turk. Dat uh, deed hij op aangeven van Van Haren die dat uh, eigenlijk deed vallend met een slijding. En tegelijkertijd die bal nog keurig inleverde. Turk waarvan je drie keer dacht schiet dan, schiet dan, schiet dan. En toen hij het deed, zat hij alsnog. En uh, vervolgens uh, binnen een paar minuten was er de 4-1, de treffer voor uh, Willem II. Ik heb hem gegeven aan uh, Sanusi Dat is niet eerlijk, want uh, die, daar, daarvan dacht ik dat hij onderweg nog aan de bal zat. Er zat wel een been aan de bal, maar uiteindelijk uh, kunnen we de goal gewoon aan Jan geven. Die schoot de bal vanaf punt strafschopgebied uh, via een been. Dat wel, maar hij schoot de bal. Al wel tussen de palen. Dus hij krijgt gewoon de goal. De 4-1 dus uh, voor uh, Willem 2. Maar VVV staat voor. En die voorsprong die is veilig. Want het schot was uh, vanuit de tweede lijn door een leef van spelers. En het is het beste wat Willem 2 heeft laten zien in deze tweede helft in de koel. Bas Tigler was eerder wat kritisch uh, over de fluitist bij nec Herakles. Uh, is je mening al veranderd Bas? Nee, want uh, hij heeft uh, nu voor de derde keer, Jansen... Een... Overtreding die echt rijp is voor geel, onbestraft gelaten. Ja, hij geeft dan een vrije schop, daarmee geeft hij ook aan, ik heb het wel gezien, maar niet goed. Want Palson deelt echt een ongelofelijke tik uit aan Duarte. Dat gebeurt er ook voor de middenlijn, Volkomen onnodige plekken ook. Dat is echt zeker geel en hij staat er niet eens ver vandaan, maar weer besluit hij om het niet te doen. Ik weet niet waarom hij dat allemaal doet. Misschien dat hij besloten heeft dat hij vindt dat het een eerlijke leuke wedstrijd moet zijn. En daar horen kaarten niet bij. Maar hij kan beter een keer optreden. Want anders komen er zo meteen nog een paar van die schoppen. Want de ervaring is toch dat spelers het onthouden. En denken nou ja als dat allemaal mag dan doe ik de volgende keer ook mee. De bal bezit voor Herikles. Dat dus met 1-0 achter staat. Hier in Nijmegen. Door die goal van ten voorde van een paar minuten geleden. De ploeg valt aan. Meestal geïnspireerd door Luis Pedro. Die een goede indruk maakte. Vervanger dus van Everton. Die dat de laatste weken nou net niet meer zo deed. Nu verliest Herikles de bal. Dan komt er een counter van NEC. Met meteen een diepe bal naar Platje. Daar zit nog het hoofd tussen van Rienstra. En dat is voor Herikles maar goed ook. Want zo ontsnapt de ploeg het Almelo. Aan een situatie waarbij Platje oog en oog komt te staan met pas weer. Het uitverdedigen van de ploeg het Almelo is dan wel weer zwak. Dan gaat George zich er iets te enthousiast Mee bemoeien en moet de scheidsrechter, en nou kan ik zeggen, zie je nou wel, ja. zich moeten gaan bemoeien met een soort dreigend opstootje, omdat de spelers iets te veel en te enthousiast aan elkaar zitten. En uiteindelijk loopt het dan wel met de sisser af. Duarte was erbij betrokken, George was erbij betrokken. Waarbij George, zie ik nu in herhaling, in het opstaan, nog zeg maar, Duarte als een soort opstapje, eh, als een afzet gebruikt. Dat hoort niet, plant het nog even, al dan niet bewust. In het been van zijn tegenstander. Even goed, als de rook is opgetrokken blijkt dat er een vrije schop voor NEC gaat volgen. Kan ik Jansen nogmaals het advies geven om straks een keer Geel te trekken. Gewoon omdat het kan. En komt er een vrije schop voor NEC. Die komt op het hoofd van Brugge. Weer is de buitenspelval. Ja, de bal gaat naast. Maar weer is die buitenspelval van Herakles. Want daar hebben ze dus eerder in de wedstrijd ook alles opgegokt. Alles behalve goed. We staan er nu van Herakles vijf naar de grensrechter te kijken en zeggen. Zijn wij nou degene die het zien en jij niet? Of stappen we dan nou gewoon allemaal verkeerd? Dat is uit de herhalingen die ik op de monitor voorgeschoteld, krijg totaal niet op te maken overigens. Maar we gaan er maar vanuit dat de grensrechter het goed gezien heeft. En de bal van Breuer gaat net naast. Die had zijn tweede goal voor NEC kunnen maken, maar laat dat na. 1-0 blijft het na 36,5 minuut. Met walbezit weer nu voor feit of iets voor Herikles. Het is toch nog wel altijd aardig om te zien hoor, wat er hier gebeurt. Ik verveel mij niet. ADO AZ, heb jij ook wel eens opstootjes, Henk? Nou, bijna een massale vechtpartij zou ik bijna willen zeggen. Het gebeurde allemaal. Er was een botsing die vond het plaats tussen Valkenburg en Meijers. Valkenburg van AZ en Meijers van, van ADO Den Haag. Maar ik ga eerst maar even kijken naar de aanval van AZ. De bal wordt gespeeld naar Berghuis. Maar Berghuis verspeelt de bal en ADO Den Haag kan gaan opruimen. Maar bij dat opspootje bleef op een gegeven moment Valkenburg liggen van AZ. Maar de aanval van AZ ging gewoon door. En toen gaf Holla die gaf een geweldige doodschop aan Berghuis. Daar kreeg hij uiteindelijk ook een gele kaart voor. Esteban, die ging 50, 60 meter. Kwam helemaal uit zijn doel. Oei, oei, oei, oei. oei. En daar moet Esteban even handelend optreden. Omdat er nog een aardige schotpoging plaatsvindt van Holla. Die kan helemaal net uit de hoek grabbelen, dat schot van Holla. Maar het blijft verlopen bij 2-2. En wil Esteban, die wil wil gaan uitschappen, uittrappen. Dat doet hij ook. Maar dan glijdt hij onderuit. Ado Den Haag die ruikt meer. Denkt denk dat hij meer inzit in deze wedstrijd. En dat zou wel eens kunnen zijn. Van AZ spreekt Speelt absoluut niet zelfverzekerd. Is buitengewoon onzeker ook in de verdediging. En ADO Den Haag heeft veel fysieke middelen in de strijd gegooid. En komt daar aardig mee weg. Maar ik wil nog even zeggen dat het opstootje vond ongeveer plaats tussen 22 man. Van Esteban kwam helemaal uit zijn doel. Moest zijn eigen speelhelft oversteken op de andere helft van ADO Den Haag. Kreeg uiteindelijk geel. En ook Holla kreeg geel. Die zal in elk geval de volgende wedstrijd missen. Van hij stond al op scherp. De bal wordt even teruggespeeld. In dit geval is het Meijers die de bal terugspeelt op Zwinkels. Svenkels dan. Het is geen uh, mooie wedstrijd, maar het is wel een rommelige wedstrijd. En ik denk dat het publiek zich ook nog wel een beetje vermaakt. Vanaf en toe is er wel een beetje kermis op het veld. Denk ik even terug aan dat opstootje. De bal wordt teruggespeeld naar de keeper van AZ, naar Esteban. En er wordt er weer gefloten omdat men denkt dat Esteban een tijdrekking is. De bal gaat weer naar de rechterkant. Die bal dan gaat naar Marcellus. Marcellus zou kunnen kiezen voor de Rosheuvel. Nee, hij kiest voor een bal op Altidor. Maar dan komt die bal helemaal niet aan. Altidor mag ook wel eens achter de Beugelsdijk wegkomen. Maar Beugelsdijk... Die kon heel gemakkelijk die bal weer bij in medespelen brengen van Ado Den Haag. Zo heeft Ado bal bezit, maar het voetbal nog wel voor de overwinning. We hebben 83 minuten gevoetbald. De stand is nog gelijk. 2-2. NEC staat voor met uh, 1-0 tegen Herakles Bastiglen. Ja, ik heb uh, zo even mijn jeugdige enthousiasme geloof ik, scheidsrechter Sanders een keer Jansen genoemd. Ja, voor de duidelijkheid, het is scheidsrechter Sanders. Nou, ja. Dan komt Ed Jansen straks thuis en dan zegt hij, wat heb jij al gedaan? Waar ben jij geweest? Ja, precies, dat had je me niet verteld. Uh, goed, Sanders dus. 39 e minuut, 1-0. Nog altijd de voorsprong voor NEC door de goal van Ter De Arma heeft zo even geschoten op het doel van Babos. En eh, tegen Babos op zelfs. Dat was een beste kans omdat hij heel slim wegdraait van Breuer. En eigenlijk heel veel tijd en ruimte had hem nog op de rand van de hij dat? Om er een paar stappen in te lopen. Maar gek genoeg schiet hij heel gehaast. En dat geeft dan Babos de gelegenheid om die bal uiteindelijk uit dat doel te tikken. Dat had, denk ik, een gelijkmaker kunnen zijn als Armenteros dat met wat meer overleg met zichzelf dus vooral zou hebben gedaan. Vijf minuten nog in de eerste helft. Balbezit voor Herekles aan de linkerkant, achterin, bij Rienstra. Ja, er staan er dus maar drie. Dus wat is dan de linkerkant en wat is de rechterkant? De bal gaat nu naar Tevierik, die met een lichaamsschijnbeweging platje van zich afschudt. En dan de bal weer inlevert bij Rienstra, omdat nu ook ten voorde... Eigenlijk die kant op komt dekken. Dat is niet zo handig. En dan komt er bij Ringsha zelfs zoveel ruimte. dat hij nu kan gaan lopen met de bal. Maar een hele slechte paas geeft. Zal maar ingeleverd bij George. Ogenblikkelijk is dan platje weer in beweging. De bal komt bij Rex voor de voeten. Dan wordt er geopend door Paulson. Die bal komt dan helemaal aan de andere kant van het veld. Daar is ten voorde met een schitterende aanname. En eens Bruns voorbij. En dan komt die bal voor platjes voeten. En dan komt die bal niet platjes voeten. Want die steekt zijn been wel uit. Maar ja. Je hebt ook van die korte beetjes, zeiden ze vroeger in de reclame. En uh, de bal rolt voor langs omdat Platje geen kans ziet om daar een teen tegenaan te duwen. Nog altijd NEC dat wel de bal houdt. Heeft dus een aanval die in leven is. Nu is hij eigenlijk een beetje ontmanteld omdat Koolwijk in plaats van de vorige de bal terug speelt. Dan komt hij van achteruit via Van Eyden alsnog. Maar wordt hij door Herikles makkelijk onschadelijk gemaakt. Nou ja, nog steeds leuk. Ik blijf het maar zeggen na ruim 40 minuten. Het is 1-0 in Nijmegen voor NEC. De enige die scoorde was ten voorde. Maar veel anderen hadden dat ook best kunnen doen. Grote vraag in Den Haag is natuurlijk, komt er nog een winnaar, Henk Kok. Nou, ik denk dat Den Haag, en dat vind ik eerder gezegd ook, dat Den Haag meer voor de overwinning van voetbal dan AZ. Als gewoon AZ nu even naar de bal is, maar ze zijn die bal ook alweer kwijt. en worden opgepakt uiteindelijk door, door Zwinkels. En als ik dan even ga resumeren in die tweede helft, dan heeft AZ wel een fantastische gelijkmaker gemaakt door Altidorm. Maar dat is ook de enige kans in de wedstrijd geweest, althans in die tweede helft. En hetzelfde geldt min of meer voor Den Haag. Die heeft ook weinig kansen weten te creëren in die tweede helft, geen opgelegde kans in elk geval. Met andere woorden, de amusementswaarde is niet hoog. Het is alleen maar spannend. De bal is achterin bij 4 vier... Die probeert hem in eerste instantie terug te spelen op eerste band. Dat gaat hij niet doen. En dan is de paas van de viergever is weer fout. Gaat die bal weer over de zijlijn. En dan gaat de AZ gaat wel ingooien. Er wordt even gekeken of in dit geval de god er alweer overheen krabbelt. Die krabbelt inderdaad overend. Die ingooi gaat plaatsvinden richting Altidor. Weer een duel tussen Wormgoor en Altidor in dit geval. En dan is de vrije schop. Hè? Er wordt een overtreden begaan door Wormgoor op Altidor. Absoluut, bossen stond er dik bovenop, 2-3 meter afstand, kon hij dat allemaal goed beoordelen. Een vrije schop voor AZ, een beetje links van het veld. Een meter of 7-8 buiten het strafschopgebied. In elk geval niet een bal die hem beneden rechtstreeks op de doel knalt. Er moet een nadige ja, oplossing worden bedacht. Wilde hier nog een kans uit voortvloeien uit deze spelervaring, Maar je weet het maar nooit. Het is 2 tegen 2 in een zeer povere wedstrijd. De vrije schop moet nog steeds worden genomen. Die vrije schop gaat worden genomen door Hendriksen. Komt de bal in het 16-metergebied vrij dicht op het doel. Maar Valkenburg kan dat die voorzet of die vrije schop kan niet omzetten in de doep. En hij raakt die bal helemaal niet goed. En Missy blijft hij nog wel binnen. Daarbij de, aan de overkant bij de cornervlag. Je bel, hij blijft binnen. En AZ gaat nog eens een keertje ingooien. 3, 4 meter van de cornervlag is het AZ wat gaat ingooien. We gaan naar de 88ste minuut. Met die stand op het scorebord van 2 tegen 2. Komt de voorzet. De voorzet is niet goed. Die gaat via een verdediger van uh, ADO Den Haag gaat hij over de uh, doellijn. En dan mag AZ nog even een hoekschop nemen. Ik zou je nog even deze hoekschop maar meenemen. Je weet het maar nooit. Koetmanson die gaat vanaf de rechterkant de, de hoekschop... Uh, gaan nemen. Veel mensen in het 16-meter-gebied. En er staan nog wat verdedigers van AZ. Die blijven toch wel achterin. Maar alles wat ADO Den Haag is, staat gewoon in een strafschotgebied. Kom de hoekschop, niet al te zuiver, wordt weggekopt. Kan nog een keer aangelegd worden. En het was in dit geval, wie legde dat schot? Het was, denk ik, Gorten die schoot van een meter of twintig. Maar het schot gaat gewoon over. En zo blijft het verloop bij 2 tegen 2. Nummer 17 tegen nummer 18. Leek strafwerk voor Frank Willeit. Is dat uiteindelijk meegevallen, Frank? Nou, als je kijkt naar de stand op dit moment. 4-1. Jij zei, je hoopt dat het 4-4 wordt aan het begin van de wedstrijd. Daar hoop je inderdaad op. Maar je rekent er niet op en dan is 4-1 toch niet onaardig. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd. In het voordeel van VVV, dat is uh, terecht. Want VVV is niet goed, maar wel beter dan uh, Willem II in, uh, in dit duel... Dat de treffer heeft mogen maken toen het eenmaal op 4-0 stond. En met die 4-1 overigens ook voor de 34ste keer op rij er niet in slaagt om een uitwedstrijd te, te winnen. en. Uh... Dat is wel een pijnlijk record. Dat is namelijk nog nooit een club in de Nederlandse eredivisie gelukt. Om 34 keer op rij niet te winnen in een uitwedstrijd. Maar ja, goed, pijnlijker is dat ze onderaan staan op dit moment in de eredivisie. Na deze wedstrijd. En VVV, dat slaat twee vliegen in één klap. Want het gaat niet alleen Willem 2 voorbij. Maar ook Zwolle alvast uh, voorbij. En dus hebben ze weer wat lucht. Dat waar, daar was het eigenlijk allemaal vanavond. Precies om te doen. Na 86 minuten. VVV Willem 2, 4-1. De slotfase van ADO AZ. Henk Kok. Omero aan de bal, de rechterverdediger, die probeert toonstraven aan te spelen. Gaat hij uiteindelijk naar de rechterkant. Ado Den Haag wordt de bal wordt over de zijlijn getikt. Een meter of 20, 30 over de middellijn. En dan gaat Ado Den Haag gaat, uh, gaat ingooien. Nou, ik denk dat in elk geval bij deze stand van 2 tegen 2... Ado Den Haag speelt toch wat meer op de overwinning. En het, misschien heeft Gert Verbeek ook wel geleerd van de nederlaag tegen VVV. Dat was trouwens een thuiswedstrijd. Toen ging hij nog vol voor de overwinning. Voetballen toen ze in de slotfase gelijk maakten. Maar uiteindelijk verloren Hij zet Deze wedstrijd met 2-1 Jan Verbeek nam volledig de schuld op zich. Omdat hij zijn ploeg de opdracht had gegeven. om voor de overwinning te voetballen. Dat zal hij in deze wedstrijd niet doen, denk ik. Want dat zie je gewoon aan het spel. Ado Den Haag is meer in de aanval. De aanval, de ingooi, heeft uiteindelijk plaatsgevonden. Dan kan Van Duinen kan die bal meenemen. En dan grijpt Aan Zet. Die grijpt weer in. Hele slechte paas. Er wordt overgenomen door Meijers. Meijers op de rand van een 16 meter gebied. Maar de paas naar de andere kant, naar de buitenkant is niet goed. Maar misschien kan er alsnog worden geschoten. Er wordt geschoten vanaf de middellijn. Nou, niet vanaf de middellijn. Een paar meter buiten het strafschotgebied. Maar het is Estiban die de bal gewoon oppakt. Het was een schot van Toornstra. En daar had Estiban niet al te ja, veel moeite ja. mee. Dus drie Minimum. minuten krijgen we in elk geval bij. De bal is naar de linkerkant gegooid. Naar Gorter. Gorter probeert met een lange bal nou Altidor te bereiken. Maar de Altidore is volledig onbereikbaar geweest. Er ligt niet altijd een Altidor, Maar ook veel aan de pases van de AZ. Die buitengewoon onzuiver zijn geweest in deze ontmoeting. We moeten zeker nog twee minuten voetballen. 2-2 is de stand. Geeft die 1-0 bij NEC. Herakles de, de kansen een beetje weer Bas tegen me. Nee het had 4-4 moeten zijn denk ik hier. Het is echt leuk. Er gebeurt van alles. Eerst Armateros. Een nou werkelijk fenomenaal mooie actie. Hij krijgt een bal van achteruit. Die ligt hij op 5-6 meter van het doel tussen twee verdedigers eigenlijk stil op zijn borst. Stil liggen in de lucht kan een bal niet, dus die bal valt er vanaf. En eigenlijk in één beweging schiet hij in de verre hoek. En hoe het kan, kan het. Maar Babos krijgt er nog een hand tegen. goede actie ook van de keeper. En aan de andere kant een dubbele kans eigenlijk na een goede actie van NEC. Waar eerst ten voorde van dichtbij kan tikken maar over de bal heen maait. En de rebound wordt vervolgens door Rex naastgeschoten. Het had echt, terwijl het nu rust is, 4-4 kunnen zijn. Maar het is 1-0 bij NEC Heerkes. Ado Z AZ, ja, Koedmans begaat weer een overtreding op Sherry. Vrije schop voor Die vrije schoppen worden allemaal genomen door Holla. Maar deze zal er niet rechtstreeks op de goal we knallen. van de vrije schop moet genomen worden op een meter of een 5-6 over Middellijn. Maar je ziet wel alles van Haag. De Haag zie je gewoon het 16-meter gebied binnengaan. En ook alles van AZ gewoon. Er blijft maar één man van AZ, blijft een beetje voorin hangen. Eventueel altijd door voor de counter. De vrije schop moet worden genomen bij deze gelijke stand van 2 tegen 2. En we zitten in de laatste minuut, anderhalve minuut van de wedstrijd. De vrije schop komt in het 16 meter gebied. Er wordt gesprongen en moet uit zijn goal komen. Of gaat die bal gewoon over de achterlijn? Wel, de bal is gewoon over de achterlijn gegaan. En dat betekent een simpele doelschop voor Esteban. Beugelsdijk die wil nog wel een hoek schopen. Dat hij die meekrijgt, maar die krijgt hij absoluut niet. Ik denk dat het Beugelsdijk zelf is geweest die die bal het laatst heeft beroerd. En over de doellijn is gegaan. Esteban, en we moeten misschien nog een minuutje, moeten we zo ongeveer voetballen. De bal nu op de helft van ADO Den Haag. Altijd door probeert er achteraan te gaan. Is dit een overtreding Buiten de speel? Maakt Omero daar toch een overtreding? Nee, zegt Bossum. Gewoon door voetballen. En dan kan eh, Vormgoo die bal weer richting eh, de voorhoede van haar. Door Den Haag torpen de, uh, de uh, schoppen. Maar dat is een overtreding alweer begaan. En meer van Golla op diezelfde plaatsen ongeveer een vrije schop nemen. Waar hij zojuist ook die vrije schop mocht nemen. Een meter of 10, 12 over de middenlijn. Het is dezelfde positie. Ja, ja. En ik denk dat het een beetje dun door de broek loopt bij AZ. Want ze zijn zo onzeker in die verdediging. En nog gebaat uh, Gertjan Verbeek. Die gebaat... Ja, is er nou eigenlijk aan de hand dat uh, Holla die bal twee, drie meter te ver legt over de middenlijn. En dan gaat hij naar de vierde man, gaat hij uh, tekeer. keer. Gertjan Verbeek is weer eens een keertje boos. Zou Gertjan Verbeek dan ook onheil vermoeden? Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar laten we even deze vrije schop afwachten van Holla. 2-2 is de stand. Bal hoog in het 16 meter gebied. Eerst die komt, dat doet hij heel goed. Met één uh, arm één vuist knokt hij die bal weg. En meteen het eindse van scheidsrechter Bossem. ADO Den Haag heeft in deze wedstrijd de voorsprong kunnen nemen door fouten van Rijnem. Zodoende kwamen ze op een 2-1-voorsprong. Maar uiteindelijk een werelddoelpunt van door. Dat zorgde ervoor dat de wedstrijd gelijk eindigde. 2-2-2. Het was spannend, maar niet fraai. Willem 2 verliest weer met 4-1. Frank Wieluit. Ja, en uh, dat, uh, daardoor zakt het naar plaats nummer 18. En uh, daar komt VVV nu vanaf. Dat gaat overigens gelijk omhoog naar plek nummer 16. Omdat het ook uh, Pek Zwolle... ...daar onder VVV terechtkomt. Zo heeft VVV Roda weer in het vizier. Nak in het vizier. AZ weer een klein beetje. Daar hangt het bij aan het elastiek. Nou, Dan kun je weer voorzichtig ook... Behalve naar beneden ook weer een klein beetje omhoog kijken. Dat zal ze deugd doen hier in uh, Venlo. Want daar zijn ze er altijd van overtuigd geweest dat ze niet op plaats 18 thuis hoorden. En uh, met uh, Willem 2 in het achterhoofd kan ik me daar ook wel iets uh, bij voorstellen. Zeker als je vandaag de wedstrijd als maatstaf neemt. Want daarin heeft uh, Willem 2 duidelijk laten merken dat het niet het niveau van uh, VVV uh, kan halen. Maanpa is een van de laatste die uh, in balbezit zal komen. We zitten diep in de blessuretijd. En die 4-1 voorsprong voor VVV tegen Willem 2. die staat als een huis. Komt er nog een blessure? Zure behandeling bij ook nog, vrees ik. Als Rado Savjevic op de grond ligt en een beetje hinken pikt... wordt ook al een dagje ouder, maar de wissels zijn op bij VVV... dus daar zal nog 30 tellen moeten volhouden... Dat zal hem toch wel lukken. En uh, daar staat trouwens langs de zijlijn, zie ik nu uh, Ton Lokkel klaar om zo meteen uh, te gaan staan juichen. Dat kan hij nu ongegeneerd doen. Uh, tegen AZ was het een klein beetje als een boer met kiespijn. Dat hij zoiets had van ja, we winnen wel, maar uh, hoe weet ik zelf eigenlijk ook niet. En vandaag is het gewoon duidelijk. Willem II was niet opgewassen tegen VVV. Het is afgelopen. VVV wint met 4-1 van de ploeg uit Tilburg. Drie wedstrijden zitten erop vanavond. RKC, FC Utrecht 4-0. VVV Willem 2-4-1 en ADO AZ 2-2. En het is rust bij NEC Herakles 1-0. Barry, Flower empty Tree. RKC FC Utrecht eindigde in 4-0. Arno Vermeulen praat na met de middenvelder van RKC Robert Braber. Dit moet een uh, prettig gevoel zijn, deze overwinning op Utrecht. Vooral omdat jullie natuurlijk de laatste weken een beetje in de hoek van de klappen zaten. Ja, eindelijk uh, klopt het een keer. En, uh, de laatste weken waren we al goed bezig naar ons gevoel. en uh, Daarvoor hadden we een paar slechte wedstrijden gehad. En tegen NAC speelde een hele goede wedstrijd en verlies je. En, uh, ja, dit is dan eindelijk de beloning... Als je doorgaat en uh, ja, nu win je met 4-0. Misschien iets geflateerd, maar ja, we zijn er heel blij mee. Word je toch niet een beetje onzeker? Je kan wel aardig spelen. Maar als je inderdaad verliest, zoals tegen Nak in zo'n wedstrijd... dan denk je toch van, ja, komt het nog wel? Ja, misschien zag dat ook wel zo eruit bij de 1-0. Dat we toch zoiets hadden van, ja, we gaan nu maar uh, op de 1-0 spelen. En uh, ja, uiteindelijk bouwen we het uit, een beetje op de counter. Ja, misschien willen we toch wat zekerheid achterin inbouwen. Omdat we veel goals hebben tegengehad ook de laatste tijd. En, uh, ja, maar het lijkt een redelijk logische gedachte als je veel verloren hebt. Dat je niet uh, bij 1-0 vol uh, op de aanval gaat. En iets meer verdedigend speelt. En, ja, dan zie je dat we dodelijk zijn met uh, Chevalier en uh, Jozefson op de counter, uh, Die snelheid. Dan uh, ja, zijn we levensgevaarlijk. En dat was het ideaal scenario vandaag. Uh, eerst met 1-0 voor en uh, daarna uitlopen naar 4-0. Jullie aanvallen waren veel gevaarlijker dan van Utrecht. Uh, vergeet jezelf even niet. Uh, Bukari op links. Dat is toch een kwartet aan spelers. Dat kwartet kan gewoon heel goed voetballen. Ja, we hebben ook heel veel kwaliteit en uh, ja, dat roept de trainer ook al weken. En uh, die is ervan overtuigd dat we gewoon veel kwaliteit hebben. En uiteindelijk zegt hij, het komt wel als we blijven voetballen. Wat we nu in ieder geval uh, twee weken doen. En daarvoor uh, voetbalden we niet eens meer. Ja, dan komen de resultaten vanzelf. En uh, ja, vandaag uh, zijn we eindelijk beloond. En, uh, het dat al wat eerder kunnen komen, maar uh, ook uh, qua kansen vandaag. In de eerste helft hadden we misschien ook al de tweede moeten maken. Maar uiteindelijk zijn we heel blij uh, met de overwinning en uh, hier uh, kunnen we op voortbouwen. Tweede helft, Utrecht veel balbezit. Deel van de eerste helft, denk ik, ook wel. Maar inderdaad, ze werden niet gevaarlijk. Dus krijg je het gevoel dan van het komt wel goed? Ja, we hadden nu het gevoel dat we achterin goed stonden. Heel weinig weggaven. En uh, dat was vorig jaar onze kracht. Ik denk dat we op een gegeven moment in de serie hadden met vijf wedstrijden. 1-0 winnen hier. En uh, waren we heel verdedigend, heel sterk. En uh, ja, nu hebben we dat weer gehad. Zo'n gevoel van er komt niks in bij ons. En uh, dan komt het wel goed. Ja, als je helemaal 1-0 voor staat, dan uh, kan je er redelijk op spelen op de nul. En dat uh, ja, lukte vandaag goed. Als je dit zo ziet, denk je, hoe kan het nou eens toch zijn dat je eind. Augustus is het, geloof ik de laatste wedstrijd gewonnen. Hebt. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, in het begin van het seizoen een hele goede periode gehad. En ja, op een gegeven moment gaat iedereen rekening met jou. En uh, vorig jaar natuurlijk ook een heel goed jaar. Dus iedereen was een beetje op ons ingesteld. Dat we heel veel de diepte zochten met uh, en uh, Joost. Uh, maar uiteindelijk hebben we nu laten zien dat we ook voetballend uh, kansen kunnen creëren. En uh, ja, dat hadden we wel even nodig. Dat we ook een plan B hadden, zeg maar. Buiten uh, het spelletje dat we in de eerste weken speelden. Elke tegenstander die analyseert zich natuurlijk. En uh, ja, nu hebben we laten zien dat we ook op andere manieren kunnen voetballen. En uh, ook wedstrijden kunnen winnen. Dus. Robert Braber, zijn ploeg RKC won met 4-0 van FC Utrecht. Dat heeft toch een goede keeper. Iedereen is vol lof over Robin Ruiter. Maar... De keeper van Utrecht is even weer terug op aarde. Ja, ja. gigantisch hard ook. Ja, ik denk dat de uitslag wel iets, uh, iets wat geflatteerd is. Maar iedereen heeft kunnen zien dat wij vandaag niet ons, uh, ons niveau hebben gehaald van, uh, van de afgelopen weken. Ja, goed, uh, tot je dan uh, zo hard onderuit gaat, dat is natuurlijk even balen. Maar uh, de trainer zei het net mooi in de kleedkamer: uh, toen het goed ging, zijn we niet gaan zweven. En uh, nu moeten we ook niet in stress schieten. Uh, we hebben weer een uh, week voor de boeg. Kunnen we hard trainen en dan toewerken naar de volgende wedstrijd? Het begon van beide kanten heel spectaculair, de eerste 6-7 minuten. Ja, ik denk dat RKC gewoon veel beter uit de startblokken schiet dan wij. Uh, die krijgen in de eerste 7, 8, misschien 10 minuutjes... krijgen ze vier dotten van kans. En, ja, goed, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. En, uh, de eerste helft spelen we onder de maat Creëerden we zelf te weinig, vind ik. Uh, RKC was de bovenliggende partij. Na, uh, na de rust proberen wij zelf meer te gaan voetballen. Alleen uh, ja, dan lopen we tegen een counter op waar, waarbij 2-0 wordt. En vervolgens dan wordt het nog 3-4-0. Ja, dat is iets wat geflateerd, alleen... Uh, ja goed, hier loop je een keer tegenaan en nu moeten we onszelf bij elkaar rapen en dan op naar de volgende wedstrijd. Het is om te zien hè, dat je als team veel balbezit kunt hebben zonder dat je daar inderdaad mee gevaarlijk wordt. Nou, ik denk dat het RKC dat vandaag haar steek heeft gedaan. Die hebben, die hebben heel erg compact, ge compact gespeeld. En die maakten ons gewoon verschrikkelijk moeilijk en uh, ja, wij brachten daarin te weinig variatie en uh, we kwamen er gewoon niet doorheen vandaag. Je had uh, bijna goals tegen dit seizoen. Uh, baal je dan uh, nog ontzettend van die uh, derde en die vierde vandaag? ja, die, die derde, dan uh, laten we een mannetje lopen. Die komt vrij voor me. En ja, die raakt hij gewoon totaal verkeerd, waardoor hij er gelukkig ingaat. En die vierde, ja, die, die, moet gewoon, die moet gewoon hebben klaar. En uh, tuurlijk is dat balen, da, daar baalt elke keeper van, denk ik. Alleen, uh, ja, liever één keer vier, dan elke week eentje. Je hebt het heel slim gedaan. McLaren zat op de tribune. Volgende week Utrecht-Twente. Die denkt van, ach, hè? Nou ja, voor mij mogen ze ons onderschatten. Alleen, wij moeten onszelf nu gewoon even bij, bij elkaar rapen en dan... Uh, ja, we hebben een lange trainingsweek voor de boeg. En ik denk dat uh, volgende week een nieuwe ronde, nieuwe kans. En dan, uh, dan kunnen wij het zomaar weer ons eigen niveau halen. En dan, uh, dan kunnen wij het ook Twente gewoon heel erg moeilijk maken.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 heard an old friend who's feeling down But he knows where she's going and she's leaving She is headed for the cheating side of town You can't or De ijshockeyëren hebben ook het tweede duel op het pre-Olympisch kwalificatietoernooi gewonnen. Oranje versloeg Litouwen, 9-2 werd het. Morgen speelt het team van de bondscoaches Chris Eimers en Barry Smith tegen Hongarije. En als ook dat duel wordt gewonnen zijn de ijshockeyers zeker van het OKT. En dat wordt in januari afgewerkt. En we gaan naar Bas Tichelen, die heeft het vanavond bij NEC Herakles erg naar zijn zin. Ja, omdat het een uh, plezierige wedstrijd is. En uh, meteen in het begin van de tweede helft is het bijna 2-0 voor NEC. Maar het blijft 1-0 omdat Platje een, ja, je mag het niet eens een voorzet noemen. Gewoon een bal die vanaf de linkerkant door, ik denk, George. Ja, die zal het misschien toch zo bedoeld hebben. Gewoon ineens dat Sasselbiet wordt ingeduwd. Hij levert hem af op de voet van Platje die echt op 2, 3 meter van het doel staat. En de bal op dat doel schiet. Die wordt dan nog aangeraakt. Dat moet dan door de keeper zijn gebeurd in de reflex. En die redt dan zijn ploeg pas weer waar hij er bij de eerste goal eigenlijk niet zo lekker uitzag. Redt hij nu wel en levert het een hoekschop op die dan genomen gaat worden. Vanaf de rechterkant zijn er nog een paar collega's die het de moeite vinden om nog even in de perskamer koffie te drinken. En die nu voor mijn neus gaan staan. Nee, neem al je tijd. Want ik hoef niet per se iets te zien. Waarom zou je? Het is radio op een slotvereniging. He, zie je sowieso niks. Maar tot mijn grote verbazing is uh, de hoekschop nog steeds niet genomen, alsof ze even op me gewacht hebben die hoekschop van NEC. Wel was komt. er eentje tussendoor genomen. Oh ja, serieus moet je nagaan. Die gescoord, hè, toch? Nee. Ik Uitverdeling het niet van de Heracles laat trouwens nu te wensen over en het werd weer een corner en toen, nou, ga maar door. Ja, ja. Oh, ja, doe jij het anders gewoon, Ronald? Neem ik even een bakje koffie. Ik vraag even die collega hoe het is in de perskamer, als het gewoon de wedstrijd bezig is al. Leuk, hoor. Goed, wij gaan verder met RKC FC Utrecht. Dat werd 4-0. En uh, dan is er een blije trainer, Erwin Koeman. Erwin, uh, je moet een beetje jubelen. Nou, geweldige overwinning. Maar Met name uh, het veldspel. Uh, hoe we stonden op het veld. En, uh, Kaja had gewerkt. Ik denk geen één keer echt in de problemen geweest. En, uh, geweldige teamprestatie. Maar kwam het door? Er uh, waren een paar dingen, denk ik. Jozef die het tegenstander heel erg moeilijk maakte. Natuurlijk heb je uh, op de as met uh, en Chevalier, hele goede voetballers. Nou, kijk, uh, we hadden vijf nederlagen op rij uh, geleden. En als je dan ziet hoe wij vorige week uh, in Breda uh, liepen te voetballen. En dan zie je vandaag deze wedstrijd. Ja, dan, uh, ja, dan normaal zou je zeggen van, uh, ja, hoe kom je aan zo weinig punten? Hoe uh, kom je aan zo weinig punten? Nou, oké, okay, uh, we hebben 15 man tot onze beschikking, veldspelers. En, uh, en het is normaal dat je ook een keer tegen een nederlag oploopt. Alleen vijf achter elkaar, inclusief de beker, is, uh, is natuurlijk te veel. Maar ook okay, kan je aan de andere kant, uh, nogmaals vorige week en, en je ziet vandaag, uh, dat is een geweldige teamprestatie en ja, uh, hier is niks op af te dingen. Je kan goed voetballen, hè? je hebt vier spelers voorin die gewoon heel handig met een bal zijn, technisch heel erg goed, maar achterin waren ze ook heel erg geconcentreerd, want jullie hebben bijna geen kansen weggegeven. Nee, wij, wij dwongen Utrecht ook tot de lange bal. Ja, en dan is het voor de verdediger natuurlijk iets makkelijker om te verdedigen dan dat ze door de over de zijkant te komen. En wij bleven gewoon met onze backs staan op de positie, dus voor hun, voor hun was het moeilijk om daar doorheen te komen en, en dat scheelt dan wel. speelt nog een beetje mee dat je natuurlijk vorig jaar bij Utrecht onder contract stond even en dat je nu wint, dat je denkt van nou is toch lekker natuurlijk nee, is het lekker, maar bij mij speelt het absoluut niet mee. En, uh, we wisten dat Utrecht gewoon een uh, uitstekende uh, start had. En, en dat ze op de vierde plek stonden. Maar oké, okay, we wisten ook, uh, uiteindelijk komt daar ook alweer een, een eind aan. Nou ja, voor ons is het geweldig dat het vandaag gebeurt. Wat betekent dit voor jullie uh, voor de komende weken? Hier nou, dat... zou je iets uh, uit moeten putten. Je moet je verder mee. Ja, maar oké, okay, dat kon ik vorige week ook wel, ondanks de nederlaag. Als je dan uh, ons ziet uh, hoe we liepen te voetballen tegen NAC uh, in een uitwedstrijd. Nou ja, dat gaf sowieso aan de jongens al vertrouwen. Alleen, uh, je zal ook een keer een aantal punten binnen moeten fietsen. En uh, dat is vandaag gedaan. Uh, en hoe dat volgende week weer gaat tegen Herenveen uit. Uh, ik denk nu al dat we weten hoe we willen voetballen. Maar ten eerste zal je ook inzet moeten tonen. En, en, en bereidheid hebben om met elkaar te doen. Erwin Koeman, de trainer van RKC, dat met 4-0 van FC Utrecht won. Uh, en die hebben we maar even door laten praten, Bas. Zodat jij even kon nadenken en zo. Je kan hier niet weg. Het is 1-1 geworden bij NEC Herakles. De goal van Armenteros. Weggestuurd door Duarte. Schitterende bal. Hij neemt hem mee. Even weggelopen van, van Eide. Nou is Armenteros snel genoeg om er ook voor te zorgen dat hij er net een metertje voor blijft. Of een half metertje is eigenlijk al genoeg. Hij loopt het strafschopgebied binnen en tilt de bal met een heel klein lopje in de verre hoek langs de doelman. En zo staat het gelijk. Bij NEC tegen Heracles in het begin van deze tweede helft. Maar dus platje, nou ja, dat hebben we gezien. Tenminste, dat hebben we niet gezien, maar wel bijna. De bal in het begin van deze tweede helft al bijna de andere kant in het doel legt. Kortom, er gebeurt weer genoeg. Het is leuk. Balbezit voor Heracles nu van korte duur. Omdat Armenteros een bal of Gauri is dat de bal breed legt. Maar zomaar inleven bij een van de tegenpartijen. Dan kan NEC overnemen via wil. De rechtervleugel vleugelverdediger, getroogd van de middenlijn, is op zoek naar ten voorde. Die eigenlijk min of meer op de bal gaat staan. Dan als een soort circusbeer, zeg maar, een klein stukje met die bal richting de zijlijn gaat. En eruit uiteindelijk net op tijd van afschiet. En zo heeft NEC nog altijd de bal via Paulson de probeert George aan te spelen. Die laat de bal van zijn schoenen springen. Het uitverdediger van Heracles gaat moeizaam. Maar loopt nu toch met een prachtig hakje van Armenteros goed af. Dan moet eigenlijk Bruns in één keer naar de bal toe om door te spelen op Pedro. Hij lijkt een beetje van te schrikken van het hakballetje van Armenteros. Is net een pasje te laat. Dan gaan we aan de andere kant alweer kijken of Platje kan scoren. Of ten voorde is dat natuurlijk die de bal in het strafgebied krijgt. En in één keer probeert even buiten het bereik van zijn tegenstander het juiste zetje mee te geven. Maar toch dan die tegenstander weer raakt. Dan is er plotseling weer ruimte voor Rex. En die schiet dan de bal weer in in de handen van uh, Pasveer. Ik weet niet of er ook wedstrijden bestaan die drie helften duren. Maar dan mag het voor mij vanavond zo'n avond zijn. Want het is uh, plezierig om te zien. Het is echt niet allemaal even goed. Er gaat ook best wel wat mis. Maar dat maakt niet uit. Er gebeurt genoeg. Er zijn kansen. Er zijn goals. En bij die twee goals die we nu overigens eerlijk verdeeld hebben gezien. Want het is dus 1-1. Daar gaat het denk ik niet bij blijven in Nijmegen. Vorige avond werd het in Waalwijk bij RKC FC Utrecht 4-0. We hoorden net Erwin Koeman, de trainer van RKC. Die was aan het begin van het vorige seizoen nog trainen bij FC Utrecht. Maar toen ging hij daar weg en toen kwam er iemand anders. Ja, maar is het gewoon zo'n dag waar je in een seizoen een keer tegenaan loopt? Waar het niet lukt? Nou, zo'n dag is het wel geworden. Uh... Het is wel zo dat uh, door de manier waarop we voorheen gespeeld hebben, weet je dat tegenstanders zich wel op, op, op je gaan instellen en, en het heel compact uh, proberen te maken. Ja, daar hadden we vandaag heel veel moeite mee. Dus we zijn eigenlijk niet in onze kracht gekomen in ons positiespel. En als je dan ook uh, tweede ballen niet wil, wint en, en, en toch in de duels je een beetje uh, makkelijk opzij laat zetten, dan weet je, weten wij dat we een hele moeilijke dag krijgen. En zo'n dag is het vandaag geworden, ja. KC zorgde ervoor dat jullie inderdaad de lange bal gingen geven. En daar word je niet gevaarlijk mee. Althans, vanavond werd je daar niet gevaarlijk mee. Nee, klopt. Ja, buiten dat we slordig waren vond ik ook te weinig be beweging. Uh, uh, weinig variatie ook voorin. Uh, ik vind het, uh, uh, wel een compliment aan EKC dat, dat ze prima verdedigd hebben. Dat wij eigenlijk geen enkele kans hebben gehad. Uh, het is wel zo dat we dat we, we zijn niet gaan zweven uh, op de moment dat het goed ging. En we schieten nu ook niet in de stress. We, we hebben alleen gezien dat als het heel compact wordt... dat het nog moeilijker wordt. en ja, Dan zullen we toch weer aan de slag moeten... om daar toch uh, oplossingen in te zien te vinden. Dus wat dat betreft uh, is het even uithuilen. En uh, de volgende wedstrijd. Volgende week Twente. Ja, een mooie wedstrijd weer. Uh, hopelijk een volle bak. En, uh, nogmaals, ik heb de jongens ook aangegeven... Uh, leren van... Uh, van de dingen die vandaag fout hebben gedaan, want dat waren er wel een heleboel dingen. Uh, en ervoor zorgen dat het de volgende keer beter is. Jan Wouters naar de 4-0 nederlaag van zijn ploeg FC Utrecht tegen RKC. Ze hebben zich nu toch wel even ingehouden hè, in Nijmegen, Bas. Nou ja, ze weten nu dat je heel snel weer schakelt hier naartoe. Je kan je nu niet meer inhouden. Dus nu denk eens, nou, onze tijd komt nog wel. 1-1 is het in Nijmegen. De balbezit is voor NEC via Van Eijden, die vallend de bal wegtrapt en af de rand van zijn eigen straf biedt. Controle bij Rex. Even verderop is niet. Er komt Herakles weer met een paasje van Bruns neergelegd. door Gaurier met een bijna achterloze voetbeweging. Tegendraad aan de bal. Laat hem de andere kant op stuiteren. Bijna in de loop mee van Arme Teros. Maar die komt net een pasje te laat. Babos heeft de bal weer opgepakt en dus weer snel naar voren getrapt. Want het is een wedstrijd van wie we allemaal. Waarvan we nu toch vinden en ook wel zien dat hij van de ene naar de andere kant gaat. Nou letterlijk nu, want de bal komt perkerende in de post weer terug. En wordt dan op de helft van de weer alweer opgevangen door Gaurier. De topscorer dus die we dan nou gek genoeg in deze wedstrijd nog wat minder in beeld hebben gezien. Want de kansen van Herekles zijn toch voornamelijk voor Armenteros en Luis Pedro geweest. Misschien wel juist daarom, want als de topscorer kansen krijgt, zitten ze er misschien wel wat vaker in. De bal bezit voor Herekles met een steekbal richting de kop van het stadsgebied. Armenteros weer sterk aangenomen, weggedraaid van Breu, Die krijgt een herkansing trapt de bal eigenlijk over zijn eigen lichaam heen weg. Het is niet echt een omhaal, want hij blijft erbij staan. Weer opgevangen dan door Heracles. Overtoom, schijnbeweging. Gauré gaat schieten en schiet die bal maar een halve meter over. Weer een beste kans, waarmee wel eens aangegeven dat Heracles nu toch wel serieus een poging doet de tegenstander onder druk te zetten. Want NEC is er eigenlijk niet echt meer heel erg uit geweest. Behalve dan het moment waarbij Rex nog een keer van dichtbij kon schieten van een paar minuten geleden. Maar het is Heracles dat uh, de wedstrijd in handen wil nemen in deze tweede helft. Een blik op de klok leert dat we in minuut 55 zijn aanbeland. Een blik op mijn blaadje leert, nou ja, daar staat vrij veel. Dat redden we denk ik voor het nieuws niet meer dat allemaal voor te lezen. <laughs> Nog los van het feit dat het niet zo interessant is ook. Maar daar staat ter voorde 1-0 Armenteros 1-1. Dat zou ik dan wel even onthouden. En het balbezit voor Heracles met een kansje. Nou ja, ja, kansje van Duarte die de bal het biedt inspeelt. Eigenlijk lijkt het erop dat Luis Pedro die bal vanaf de rand van het biedt wil verlengen. verder voor de goal, maar hij raakt goed. En die bal stuit het dan in de handen van Babels. Babels heeft uitgerold. Nou, van Eijden van Eijden speelt de bal bij Palson in de voeten, maar die verwachten hem niet. Balverlies en een kans voor Heracles. Overtoom geeft hem. Pedro schiet en die bal gaat in het zijnet. Omdat op het allerlaatste moment Van Eijden zijn fout nog herstelt. Na die rare paas naar Palson en een hoekschop weggeeft aan Heracles. Dat dus nu toch wel echt tegenstander NEC met de rust. De rug pardon, tegen de muur zet. Rust is er wel voor mij, want ja, we gaan dat nieuws. Dus of het gevaarlijk wordt, hoort u straks. Op één. Hij trekt zich het lot aan van ouderen in Nederland, maar ook van bejaarden in Moldavië. Vanuit het niks bouwde Jan Slachter ombroek Max op. Activistisch is hij niet alleen voor ouderen, ook voor armen en gehandicapten springt hij in de bus. Jan Slachter, morgenochtend van 7 tot 8 in Dit is de zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.